Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met een migratieachtergrond die bij de gemeente werken... hebben te maken met structurele discriminatie en racisme door collega's. Deze onderzoeker vertelt wat er aan de hand is. Nou, Het uh, kunnen allerlei opmerkingen zijn op de werkvloer uh, zelf. Zoals dat mensen ter verantwoording worden geroepen van... Uh, oh, waarom doen mensen zoals jij dit of dit? Uh, hè, dan worden ze niet meer als individu gezien. Er worden soms hele openlijke racistische opmerkingen gemaakt... over Surinamers of Marokkaners, dus en zo. Volgens het onderzoeksrapport is institutioneel racisme bij gemeenten ernstig... omdat het ook de samenleving raakt. Gemeenten geven zo niet het goede voorbeeld aan bedrijven en inwoners. Een middelbare school in Zwolle is vandaag dichtgebleven... vanwege een bedreiging die gisteren binnenkwam. Waar het precies om gaat, is niet bekendgemaakt. Leerlingen schrikken van het nieuws. Wel een beetje. Ik voel me niet helemaal comfortabel dat ik hier nu sta. Want wat denk je dan gelijk? Ja, toch een beetje spannend. Ja, ja ook mijn bericht die uit Amerika hoort. Je weet niet wat in Nederland allemaal mogelijk is. Ik dacht van, ja, wat... Wat voor bedreigingen is er naar school gestuurd tot school dicht moet? Ja, inhoudelijk doen we daar geen mededelingen over. Maar zodanig dat we besloten hebben om het sprintlyceum vandaag dicht te doen. En een middelbare school in Meppel werd vandaag ontruimd door een mogelijke dreigende situatie. De politie onderzoekt waar de meldingen van de bedreigingen vandaan komen en of er een verband is. 66 miljoen jaar geleden stierven de dinosaurussen uit nadat een meteoriet de aarde raakte. Maar daardoor gingen ze niet direct dood, want uit een nieuwe reconstructie blijkt dat het vooral kwam door een enorme stofwolk die zich over de aarde verspreidde. Twee jaar werd het licht uitgedaan op, op aarde. En het was natuurlijk funest voor de planten en daarom um, uiteraard ook de, de plantetende organismen. De plantetende dino's die legden als eerste het loodje, omdat planten zonder zonlicht niet kunnen groeien. Daardoor bleef er maar weinig eten over voor de vleeseters... die uiteindelijk ook dood gingen. Het weer vanuit het zuiden regen vanavond en vannacht. Morgen begint de dag droog met af en toe zon. Uiteindelijk ook weer regen. Het wordt morgen 13 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files... maar je hebt nog wel veel vertraging op de A27... van Utrecht naar Almere na een ongeluk bij knooppunt Eemnes...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 toen ze bij mij in de studio kwamen, toen had ik wel door wat een, uh, wat een team zij zijn. Ja. Dat is de ene... Als ik in deze kamer aan het werk ben en heb ik nog een camera naast... daar zitten ze dan te chillen of te wachten film. Ja. Het ging van uh, uh, anekdotes, hilarische <lacht> anekdotes... Ja, is... tot in ene, dan met z'n allen zingen, tot ja. uh, imitaties... non-stop <lacht> nee. ging dat gewoon door, een ja. hele week lang met die vier. Die raken niet uh, uitgepraat. Nee?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 Ik dacht, ja, ik doe dus morgen een instoor bij Jan Kas in Volendam. Dus op ja. release. En dat doe ik samen met Paul Bond, trouwens. Hé, hey, dat is leuk. Ja, en ja. dan ook echt samen. Dus ja. we spelen ook gewoon elkaars liedjes. Dus uh, hey. we gaan, morgen komt hij langs. gaan we samen repeteren. Ik heb zijn liedjes ingestudeerd. Tenminste, dat ga ik morgenochtend doen. <laughs> Sorry, <Paul. That's> <laughs> en moet hij En moet hij dan jouw liedjes doen? En dan, hij leert uh, mijn liedjes. liedjes. Uh, en dan gaan, we, dan gaan we dat samen doen in de, in de plaats Daar had hij het vorige week niet over, hoor. Uh, nee, had hij dat, had hij niet? dat daar had hij niet over. niet?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 In Podium Victorie. Ik heb het over Uri Dice. Uh, denk een beetje aan progressieve rock. En dit is een verse single. Die is vorige week. Gaat ze wat van... Uh, sta ik in beeld? Ja, ja, dus het is niet te geloven. Uh, uh, met de gift. Zo heet dat uh, nummer. Prog rock. Oh, mm -hmm.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 Hier zijn Blanco samen met mis give what you got to give. Put on my shades when the sun goes down. Took a lover to my place, then she locked me out. I'm a star, but I'm homeless. I'm a god forsaken saint. Well, I've turned lover Strangers, strangers and a friend.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 Toch een hele andere uitvoering uh, dan, uh, dan, die, uh, dan die single eigenlijk. Yo, he? Ja, ja het uh, ja. klinkt een beetje, een beetje donker maar, uh, en ook zwaar ingetogen. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Um, de laatste voor vanavond uh, die uh, gespeeld wordt. En uh, dan zijn het er vijf geworden. Um, de, de oorspronkelijke was eigenlijk vier. Maar goed, maar het zijn er vijf is altijd leuk als, we de, als er nog eentje nog extra aan toegevoegd wordt en dat is dreams en die gaan wij als het goed is nu horen Dude. ja <laughs> ja ik ja het, het, het knoopje het knoopje moest het, het knoopje moest even dicht maar goed uh, uh, okay. uh, daar is die Been thinking lately that I like you. That don't mean I do, I just can't fight you. Dreams, thoughts, and feelings, I don't know what they mean, they might trick me. Dreams, thoughts, and feelings, can't tell if they're real.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 My mind's been wondering Just another lost soul Standing at the crossroads I swear I have my keys I just can't remember That's very nice of you, sir I believe it's them me dreams thoughts and feelings can't tell if they're real they might trick me into being someone i don't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 a string, accidental pictures, the skew on forgotten days. With a careless aim, it slips through our fingers, but everything strangely in place. To follow a mystery, right down and climbing. The rolling dudes know these perilous ways. I think it's the wild sea that's mining. Our life is like a string of accidental pictures, askew, unforgotten days. With a careless aim, it slips through our.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 Ik betrap ja, me er vaak wel. op dat ik, uh, ja. dat ik die dingen nog vaak terugluister. Ja. Als ik een nou liedje hoor, dan wil ik gewoon die hele EP weer horen. Ja, er is er, is er nog een eigenlijk. Hè? Een internationaal opererende band uit om Villa Rozi. Ja, klopt. Die ja. hebben hun EP opgenomen bij mij aan de overkant. Ja, Niels Maurer. Heeft ja, klopt. Dat ja. zijn ook weer vrienden van ons. En ja. die uh, hebben nu een studio letterlijk tegenover die van mij. Wij kunnen ja. gewoon echt.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 Uh, en uh, ja, graag tot een andere keer. Bij jullie zal dat wel weer in juni uh, zijn. Hè? Ja, volgend jaar uh, ja, zel wein, Misschien zelfs ja. nog wel eerder, want, uh, want we hebben het er al over. Maar goed, uh, dank voor de komst. Jij ook Jij ja. bedankt. Um, nog even wat muziek uh, laten horen. Hier is uh, Rosemary en haar nummer heet Rewind. I never knew it would hurt this much. Never felt this way before. I didn't know that our final touch would leave me shaken to the core.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 I'm